In verschillende Syrische steden gingen tienduizenden mensen de straat op na het vrijdaggebed. De betogers wilden hun woede tonen over de doden die gisteren vielen bij demonstraties tegen het regime in Syrië. NL Energie stopt met de reclamecampagne waarin negatieve dingen worden gezegd over concurrenten. Aanleiding is de uitspraak in hoger beroep van de reclamecodecommissie. In een van de spotjes wordt gezegd dat concurrent Essent is overgenomen door een groot Duits bedrijf en dat de klanten van Essent die miljardentransactie uiteindelijk moeten betalen. De codecommissie noemt het spotje misleidend en in strijd met de Nederlandse reclamecode. NL Energie, ofwel de Nederlandse Energiemaatschappij, zegt dat de campagne nu stopt en dat ook vergelijkbare reclame over Nuon en Eneco wordt geschrapt. Alleen de reclame waarin de tarieven worden vergeleken blijft nog verschijnen.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 Het Nederlands elftal heeft de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Hongarije met groot gemak gewonnen. In Boedapest werd het 4-0 door doelpunten van Rafael van der Vaart en Ibrahim Affelai in de eerste helft... en Deer Kuyt en Robin van Persie in de tweede. Dinsdag is de return in Amsterdam. Nederland staat bovenaan in groep E met vijf gewonnen wedstrijden. Het weer... Vannacht in het noorden, mogelijk wat regen. Morgen bewolkt en kans op een bui. Het is een stuk vriezer met een temperatuur tussen de 6 en 10 graden. Namorgen meer zon en iets warmer. Dit was het NOS-journaal. Kom zaterdag 26 maart naar de NVM Open Openhuizendag. Kijk op funda.nl. Villa Park, een plankenvloer in parketkwaliteit. Kijk op bruinzeelvloeren.nl.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 Ze is vandaag 69 jaar geworden. Rita Franklin, I say a little prayer for you. Hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. Het was in Den Haag de dag van de brieven die niet kwamen, of nog niet kwamen. Er zou een brief komen over de politiemissie naar Kunduz. Er zou een brief komen over de Nederlandse bijdrage aan de missie naar Libië. En er zouden ook nog 124 antwoorden komen... op vragen over de mislukte evacuatie op het strand van Sirte. Maar die brieven en antwoorden zijn tot nu toe niet gekomen. Over het waarom daarvan en over het lot van defensieminister Hille praten we vanavond met vicepremier Verhagen, die premier Rutte vervangt, met VVD europarlementariër Hans van Balen en met PvdA-kamerlid Frans Timmermans. Rond kwart voor twaalf iets, iets heel anders. Het idool van miljoenen tienermeisjes, zanger Justin Bieber, hij komt dit weekend naar Rotterdam. Wie is hij? Waarom is hij zo razend populair en hoe lang blijft dat nog zo? Talent scout jan Smits en Hester Cavallo van NSC-Hansblad tekenen voor de analyse. En om vijf voor 12 Marco van Basten en Frank Rijkaard... over de voorzittersverkiezing bij voetbalclub Sporting Lissabon... waar beide kandidaat zijn om trainer te worden. Maar we beginnen met het nieuwsoverzicht van... Vrijdag 25 maart. Vrijdag in het Midden-Oosten, een dag van gebed... en tegenwoordig ook protest. In diverse Syrische steden gingen tienduizenden mensen de straat op. Ze eisten het vertrek van president Bashar al-Assad. En dat doe je in Syrië niet ongestraft. Bij de demonstraties van morgen werden zeker twintig mensen doodgeschoten door veiligheidstroepen. Vanavond kwamen er nog drie bij. Onruststokers worden ze genoemd. En om aan te tonen dat niet iedereen er hetzelfde over denkt... stuurde het regime duizenden mensen in Damascus de straat op om Assad te prijzen. Ook in Jemen was een tegendemonstratie nodig. Al weken protesteert een deel van de bevolking tegen de huidige regering. President Saleh liet op een grote bijeenkomst weten... dat hij best plaats wil maken voor een ander. Maar dan wil hij die ander graag zelf kiezen. En daar nemen zijn tegenstanders geen genoeg mee. Ze willen zelf graag bepalen wie er regeert. Geen protesten in Libië vandaag. Wel de inmiddels gebruikelijke gevechten. De stad Ashdabia werd nog, wordt nog steeds betwist door zowel de opstandelingen als regeringstroepen. Er is een doorbraak op het internationale diplomatieke vlak. De NAVO neemt de leiding over het vliegverbod over. Secretaris-generaal Rasmussen. We are taking action as part of the broad international effort to protect civilians against the attacks by the Gaddafi. Dat heeft ook gevolgen voor Nederland. Onze F-16's handhaven nu alleen nog het wapenembargo. Maar premier Rutte wil het takenpakket graag uitbreiden. Dat betekent wel dat we kunnen meehelpen om de no-fly-zone uh, te handhaven. En dat betekent dat het kabinet zich op de termijn zal buigen... over het opstellen van een artikel 100 brief... om die uitbreiding uh, ook mogelijk te maken. Maar zullen onze jachtvliegtuigen dan ook actief de burgers beschermen? Vicepremier premier Verhagen doet er erg moeilijk over. Je kunt er gewoon zeggen, nee, we gaan niet bombarderen. Dezelfde voorwaarden als er golden ten aanzien van de participatie aan het wapenembargo gelden ook hier. Oké, okay, dat waren de voorwaarden, niet bombarderen, Precies. dus we gaan niet bombarderen. Dus we gaan niet bombarderen. He. Nederland schiet dus wel op Libische vliegtuigen, maar niet op Libische tanks. Maakt de opstandelingen niks uit, ze zijn al lang blij dat we iets doen. Right now, uh, maybe all the Libyan people think that Holland uh, trying to help us, and that's a good thing. Overigens duurt het nog even voordat de F-16's ook werkelijk boven Libië worden ingezet. De verwachting is dat de toestemmingsbrief van het kabinet pas volgende week naar de Kamer gaat. Dan dat andere grote nieuwsverhaal, Japan. De regio rond Fukushima kan nog steeds niet op gelucht ademhalen. Vannacht werd in een van de reactoren van de kerncentrale... een buitengewone hoeveelheid radioactiviteit waargenomen. Zo hoog zelfs dat het Japans atoomagentschap zich ernstige zorgen maakt. De Japanners denken dat de staven met splijtstof open zijn gegaan. De kans is groot dat mensen in een straal van 30 kilometer rond de centrale verplicht worden geëvacueerd. De verwachting is dat de ramp wordt opgeschaald van 5 naar 6 op een schaal van 7. Twee reddingswerkers zijn er slecht aan toe. Ze liepen zware brandwonden op toen ze in het radioactieve water stonden. Dit was het nieuws. Dan nu het weer. Bij hoge uitzondering ben ik één keer voor jullie de weerman vanavond. De stichting Woordchild had een week lang acties om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor oorlogskinderen. Ambassadeur Marco Borsato mocht daarom voor één keer het weer presenteren op RTL4. Gelukkig heeft hij iets om op terug te vallen.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 In de NRC Handelsblad morgen een interview met de hoogste baas van Royal Haskoning, Erik Oostwegel. Reden voor het gesprek uitleg over de man Paul, die in Libië opgehaald moest worden. Toen het Paul niet gelukt was om een commerciële vlucht te nemen naar Tripoli, was er de mogelijkheid om met een Griekse aannemer mee te vliegen. Dat wilde Paul wel, maar hij had geen paspoort. Dat lag op het kantoor in Tripoli. De ministers Hille en Roosentaal melden in hun feiten relaas... over de helikopteractie dat dat bedrijfspolicy van Haskoning was. Maar dat is een misvatting, vertelt de CEO van Haskoning. In Libië heb je stempels en formulieren nodig... als je een trip naar Nederland wilt maken. Dat soort zaken wordt op ons kantoor in Libië door een meneer geregeld. Toen Paul die meneer belde met mededeling dat hij mee kon vliegen met de aannemer... ontraden die hem dat te doen. Anders zit je daar straks in Griekenland of Malta zonder paspoort, zei hij. Een inschattingsfout. Natuurlijk had hij dat vliegtuig moeten nemen. En op de vraag of Paul beschikbaar is om vragen te beantwoorden in de Tweede Kamer... zegt de baas van Koning: nee. Ik wil voorkomen dat hij in het politieke spel betrokken wordt. Bodem van graansilo's EU in zicht, schrijft de Volkskrant. Oftewel, de graanvoorraad in Europa raakt op. Voordat de nieuwe oogst begint binnen te komen, is de bodem van de silo's al in zicht. Het productschap Akkerbouw denkt dat er op het moment van het begin van de oogst... nog maar genoeg over is voor zes weken gebruik. Het comité van graanhandelaars denkt dat dat nog maar drie weken is. En de voorzitter van dit comité, Anne Broekema, noemt de situatie zorgelijk. Ze zegt, stel dat het een koud seizoen wordt... en de nieuwe oogst komt een paar weken later, dan wordt het wel erg krap. Dit kabinet wil dat het bedrijfsleven een grotere rol krijgt bij ontwikkelingshulp. Maar een voorbeeld hiervan, het Fonds Economische Opbouw Oeruskan, is mislukt. Dat meldt trouw. In 2008 werd 10 miljoen euro beschikbaar gesteld aan subsidie voor bedrijven... die samen met een Afghaanse partner een economische activiteit wilden opzetten. Maar van dat geld is maar een fractie uitgegeven. Volgens Trouw zijn de werkzaamheden van het fonds eigenlijk stopgezet... maar is daar geen rugbaarheid aan gegeven. In het AD een uitgebreid interview met CDA-staatssecretaris Bleker. Over de nieuwe leider van het CDA zegt hij... de nieuwe partijvoorzitter stippelt straks de koers uit voor de lange termijn. En in de dagelijkse politiek is Maxime Verhagen onze aanvoerder. Op de vraag, maar wie is het straks bij de verkiezingen? Bent u dan in de race? Antwoord Bleker. Ach man, als het een beetje mee zit, hebben we in mei 2015 pas verkiezingen. Dat is over vier jaar. We hebben misschien te lang gewacht... met het zoeken naar een opvolger van Jan-Peter Balkende. Maar om van de weeromstuit nu al een lijsttrekker aan te wijzen... dat vind ik wat gaan. Een ondernemer in Soetermeer baalt enorm van de stedenband... die zijn gemeente onderhoudt met een plaatsje in Nicaragua. De directeur van een particulier postbedrijf las onlangs... dat zijn bank, de Rabobank, de gemeente Soetermeer... 40.000 euro schonk voor dat stadje. De gemeente verdubbelt dat bedrag. En het ministerie van Buitenlandse Zaken doet dat ook nog een keer. Ik word dus drie keer gepakt. Zegt de Zoetermeerse ondernemer in de Telegraaf. Ik krijg nauwelijks rente op mijn rekening bij de Rauwe Bank. Terwijl de bank blijkbaar genoeg geld heeft om zulke donaties te doen. Vervolgens draai ik als inmoeder, inwoner van Zoetermeer nog een keer op voor de kosten... omdat de gemeente het bedrag verdubbelt. En daarna kan ik als belastingbetaler nog een keer voor de goedheid opdraaien... omdat de Rijksoverheid ook meebetaalt. En dat terwijl de gemeente het moeilijk heeft met bezuinigingen. Er is veel stille armoede in Zoetermeer. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen.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 I'd like more cinnamon and apples and a little bit of cream Well, I can hardly take it any longer I know I can hardly take it any longer no, I know I, no, I can hardly take it any longer I must eat a little bit of I a little bit tonight, yes, a little bit De tunes met apples. Er zou vandaag een brief van het kabinet moeten komen... waarin antwoord wordt gegeven op maar liefst 124 vragen... die door de Kamer zijn gesteld over de mislukte evacuatieactie... met een helikopter op het strand bij Sirte in Libië. PvdA-kamerlid Frans Timmermans, goedenavond, hartelijk welkom. Dank u wel. En in de studio in Den Haag, Hans van Balen, Europarlementariër voor de, week, ja. voor de VVD. Ook van harte welkom. Goedenavond. Ja, meneer Timmermans, 124 vragen. Is dat niet een beetje overdreven? Nee, dat is ook niet zo heel ongebruikelijk. Het krijgt nu heel veel aandacht natuurlijk... omdat het deze politiek zeer beladen kwestie is. Maar het feit helaas had zoveel gaten en witte vlekken... dat de Kamer heel precies wilde weten... Um, ja, probeerde die gaten in te vullen. Dus ja. dat is logisch dat er dan ook veel vragen komen. En hoeveel van die 124 zijn er van nu? Um, nou, dat, is, dat kun je niet heel precies zeggen, want... Kamerleden komen natuurlijk ook op dezelfde vragen... en dan worden ze in elkaar geschoven. Uh, maar ik had een lijst ingediend, denk ik, met een stuk of dertig vragen. Ah, ja. Ja, en, precies, en die kan je dan niet allemaal terugvinden in de antwoorden nee, nee, want, nee, want mijn collega's van andere fracties stellen voor een deel dezelfde vragen. En die worden dan gebundeld? Ja. ja. Meneer Van Balen, als u in de, in de schoenen van het kabinet stond... zou u ze dan echt allemaal serieus beantwoorden? Ja, dat zou ik absoluut doen. En dat uh, gaat ook gebeuren natuurlijk. En er komt een debat, uh, Want de Kamer heeft recht op, uh, op antwoord op elke vraag. Ja, en het is nogal een klus, want ze zijn al de hele dag bezig. Meneer Timmermans, verwacht u de antwoorden nog vanavond eigenlijk? Ja, ik had ze eigenlijk vanmiddag al verwacht... want ik dacht dat men ze zou bespreken in de ministerraad. Nou, die was volgens mij redelijk vroeg in de middag afgelopen. Ja. Maar kennelijk zijn ze er nog niet uit. Nee. Voor we verder praten gaan we eerst naar Hans Andringa... onze politiek redacteur in Den Haag. Hans, goedenavond. We hebben vandaag nog twee brieven verwacht. Eén over de invulling van de missie naar Kunduz in Afghanistan... en de zogenaamde uh, artikel 100 brief over Libië. Waarom zijn die brieven niet gekomen? Ja, om te beginnen met die brief over uh, Kunduz. Dat is de Nederlandse politiemissie die daar naartoe zou moeten gaan. Uh, onder druk van de Kamer heeft uh, premier Rutte heel veel toezeggingen moeten doen... aan welke voorwaarden die missie allemaal zou voldaan... om toch maar een meerderheid in de Kamer te krijgen achter deze missie. Een hele belangrijke voorwaarde die is gesteld... Dat was dat door Nederland opgeleide militairen niet ingezet zouden worden voor legertaken. Nou, dat blijkt in Afghanistan toch allemaal heel anders te zitten. Mensen denken er daar anders over. Er zijn afspraken gemaakt, maar, zei minister Roos, vanmiddag... er wordt gewerkt aan de laatste finesses. Dus uh, de brief komt snel, maar blijkbaar gaat het uh, erom... hoe zetten wij het op papier, zodat de Kamer zich kan herkennen... in de gemaakte afspraken. Iets soort gelijks, dat speelt ook over uh, Libië... De NAVO is de afgelopen dagen uh, met zichzelf stevig in conclaaf gegaan... over hoe precies de leiding over die twee missies die er nu lopen bij Libië... Or, dat de NAVO daar de leiding over zou kunnen krijgen. Die afspraken die zijn er inderdaad. Maar wat nou precies de gevolgen van dat besluit zijn... voor de Nederlandse deelname, dat moet ook nog goed in kaart gebracht worden. En ook daar gaat het over uh, de laatste details. Dus ook die brief die komt snel. Maar... Net als Koenders was hij er vandaag dus niet. Maar heeft Nederland al een jaar gezegd zonder precies te weten waar we ja tegen hebben gezegd? Nou, het kabinet heeft wel ja gezegd dat Nederland uh, zijn vliegtuigen, zijn marineschip en ook het uh, tankvliegtuig gaat inzetten. Uh, in het handhaven van het wapenembargo. En uh, straks is ook met het handhaven van dat vliegverbod uh, bij Libië. Maar de details, daar gaat het natuurlijk over. De devil is in de details. Dus uh, ook uh, vicepremier Maxime Verhagen, die moest vanmiddag op een aantal punten nog vaag blijven. Ja, we hebben eerder hebben wij gezegd dat wij, uh, en daar hebben we ook toestemming gekregen van de Kamer. Uh, om mee te doen aan het handhaven. Van van het wapenembargo daarvoor zetten we de F-16-6 F-16, F16 in. En um, nu de NAVO gisteren besloten heeft om ook uh, de uitvoering van de no-fly zone um, om dat nu ook te gaan doen, gaan wij ook als, uh, als Nederland een bijdrage leveren aan. Uh, aan die, uh, het handhaven van die no-fly zone. Houdt dat ook in als ultieme consequenties dat Nederlandse F-16's kunnen gaan bombarderen? Om bijvoorbeeld burgerlevens te uh, schenken? Kijk, uh, ik, ik wil niet uh, exact vooruitlopen op die brief die nog naar de Kamer moet. Maar uh, we hebben eerder voorwaarden gesteld ten aanzien van onze deelname aan de handhaven van het wapen- en bouwgoed. Dat betekent onder andere niet bombarderen. Dus dat gaan we nu dat, niet dat, doen. En uh, diezelfde voorwaarden gelden nu ook. Dus je kunt ervan uitgaan dat binnen diezelfde kaders, dus ook zonder bombardementen, op de, op de grond uh, bij een bijdrage zullen leveren aan de handhaving van de no-fly zone, maar stel dat een Nederlandse F-16 ergens uh, vliegt boven, boven Libië en die ziet wat, moet hij dan eerst de Fransen of de Britten gaan bellen? Om In te ze zijn bezig van, jen, met moeten de handhaving daar iets van doen? de no-fly zone, en ja. dat betekent dat je dus moet optreden om te zorgen dat uh, geen vliegtuigen van, uh, van Gaddafi. Uh, ingezet worden ter uh, bombardering van, van onschuldige burgers. Wij willen Die burgers willen we, willen we beschermen. Dat maar stel dat, de dat het nodig is dat van een de Nederlandse F-16... dan toch een bom moet gooien of een aanval en moet wat doen. En uh, wat wij uh, op dit punt uh, als uitvoering van het NAVO-besluit zullen doen... dat is uh, juist ons beperken tot lucht-tot-luchtcontacten. Uh, Vliegtuigen tegen vliegtuigen. Dus vliegtuigen tegen vliegtuigen. Ja, ja, dus daar kunnen we wel op schieten, maar we laten geen bommen vallen. Uh, wij hebben een aantal voorwaarden gesteld, ook bij de handhaving van het wapenembargo. Datzelfde kader zal van toepassing uh, zijn voor uh, onze toekomstige bijdrage aan. Uh, uh, de handhaving van de No-Fly-zone. Ja. Er was in de Kamer de nodige onduidelijkheid. Wat zijn nu precies de politieke doelen? Bijvoorbeeld wanneer de missie klaar is. Het politieke doel is heel duidelijk. Dat is het beschermen van de burgers. Tegen een, een, een gewelddadig en bruut optreden van, uh, van Gaddafi. Het doel is absoluut niet een regime change. Dus het uh, verjagen van, uh, van Gaddafi. Maar Nederland, die burgers zijn en, en, toch de, niet de, de veilig de zolang Unie. Gaddafi daar nog zit? Uh, uiteraard uh, vinden wij als Nederlandse regering dat Gaddafi iedere en de regering van Gaddafi iedere legitimiteit heeft verloren. Maar het doel van deze operatie is niet het verjagen van Gaddafi. Het is zorgen dat hij niet zijn burgers bruut onderdrukt. Maar als ik uw redenering volg... dan kan je eigenlijk maar zeggen dat die missie voltooid is... als de burgers veilig zijn, dus als Gaddafi weg is. Dus dat zou een duidelijk signaal zijn, einde missie. Ja, maar de, de VN-resolutie heeft op dit punt ook zeer nadrukkelijk uitgesproken... dat uh, regime change dat mm -hmm. dat dat niet een doel hoort te zijn van deze operatie. En dat heeft de NAVO ook zeer duidelijk overgenomen. Ja. En misschien komt zelfs Gaddafi tot zinnen... dat hij weet als de hele internationale gemeenschap... inclusief de Arabische wereld... zich tegen hem keert. Misschien komt zelfs iemand als Gaddafi tot zinnen. Laten we het hopen. De Kamer heeft een groot aantal vragen gesteld... over de mislukte reddingsoperatie op het strand bij Sirte in Libië... om een Nederlander te evacueren. Wat gebeurde er nou precies die zondagmiddag dat besloten werd om niet het antwoord van de militaire inlichting en veiligheidsdienst af te wachten over de situatie in dat stukje Libië? Nou, Om te beginnen is het zo dat de Kamer een brief heeft gekregen met een feitere laatste. Er is ook gisteravond nog een brief naar de Kamer gegaan, maar op basis daarvan zijn er nog vele vragen. Niet alleen bij u, maar met name ook bij de Kamer. Meer dan 100 vragen zijn gesteld door de Kamerleden. Ook alle overige vragen die zullen uiteraard aan de orde kunnen komen uh, in het debat wat, uh, wat ook voorzien is aanstaande dinsdag. En ik ga niet vooruitlopen op dat debat. Ik heb er wel alle vertrouwen in dat uh, de vragen dat die op een goede wijze beantwoord worden. En dat wij ook als minister-president, vice-minister-president, minister van Buitenlandse Zaken en minister van Defensie... Uh, op een uh, fatsoenlijke wijze verantwoording afleggen over de, uh, de besluitvorming. Maar ik loop dus nu niet vooruit, dat hoort richting Kamer te gebeuren. En ben u er helemaal gerust op dat dat ook helder zou maken waarom dat... Zoals het nu lijkt, misschien wat roekeloze besluit om toch zonder die informatie uh, die operatie te gaan uitvoeren, dat dat ook voor de Kamer bevredigend kan zijn? Zit daar een goede logica achter? Ik ben ervan overtuigd dat, uh, dat wij een goed debat kunnen voeren en dat wij ook op een heldere wijze verantwoording afleggen over uh, de besluitvorming die, uh, die tot stand gekomen is. Uh, waarbij ook, uh, ook eerder zeer nadrukkelijk in die brieven is gesteld dat een uh, Nederlandse overheid, dat hij natuurlijk al hetgeen moet doen wat noodzakelijk is om een Nederlandse onderdaan die in gevaar is... om die, uh, om die bij te staan. Oké, okay, dat is helder. Er is nu veel kritiek op minister Hille. We zitten in roerige buitenlandse tijden. En nu zitten we met de minister van Defensie, waar je al van kan horen. Dat is aangeschoten wild. Ziet u Hans Heel als aangeschoten wild? Nee. Waarom? Ik ben er ook van overtuigd... Kritiek dat. Die erop nee, nee, ik, ik, ik ben het absoluut niet mee eens. Maar ik ben er ook van overtuigd dat uh, ook minister Hille. Uh, een goed debat uh, zal voeren met, uh, met de Tweede Kamer... Uh, samen met uh, de collega van Buitenlandse Zaken... de minister-president en de vice-minister-president. En dat gaat hele politiek overleven? En daar ben ik van overtuigd. Zij, uh, vice-premier Maxime Verhagen, tegen Hans Anderinga. Wij praten verder met uh, Hans van Baalen, Europarlementariër voor de VVD... en Frans Timmermans, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Ja, meneer Van Balen, u zit niet in de Kamer, maar u bent wel een ervaren politicus. Bent u er net zo van overtuigd als uh, Maxime Verhagen... dat uh, Hans Heelen dit gaat overleven? Yeah. <sighs> Kijk, uh, de heer Timmermans zit wel in de Tweede Kamer met een aantal collega's, onder andere Adson Nicolai van mijn partij. En die zullen dat moeten beoordelen op basis van bijvoorbeeld iets als ho hoe urgent was het uh, dat die meneer uh, geëvacueerd werd. Uh, ik heb zelf de indruk, maar dat is ook niet meer de indruk, dat uh, de ministers uh, uh, niet zullen worden weggestuurd en ook niet aangeschoten wild zijn. Maar dat zal blijken allemaal in het debat uh, wat ja. de heer Timmermans en zijn collega's gaat voeren. Opmerkelijk is wel dat Hille al een, een tijdje in de problemen zit, zijn voorganger van Middelkoop uh, had ook veel problemen op het ministerie. Het zijn allebei zeer ervaren parlementariërs. Hoe komt dat toch? Wat is dat met het ministerie... dat zelfs als je daar door de wol geverfd bent... dat je daar kennelijk uh, in de problemen komt? Ja, dat is minder moeilijk dan op een ander ministerie. De meeste ministeries maken beleid. Het ministerie van Defensie is een uitvoeringsorganisatie. Dus dat is eigenlijk een groot bedrijf. En de minister van Defensie is voor elke stap van elke soldaat verantwoordelijk. Elke fout die gemaakt wordt, uh, wordt, wordt daar wordt heel op aangesproken. Dus en zeker in tijden met uitzendingen, uh, is dat een zware verantwoordelijkheid... en is dat vaak ook een, een politiek risico. Ja, meneer Timmermans, is dat inderdaad de reden... dat er op dat ministerie zo vaak problemen zijn? Nou, de heer Van Balen heeft uh, gelijk. Uh, je ziet dat bij ministeries waar men veel met uitvoering te maken heeft... en waar men zeg maar, ook maar een geweldsmonopolie heeft... daar zijn grotere risico's. Dat zie je bij justitie ook, dat zie je bij de politie ook, bij binnenlandse zaken. En dus is het vaak uh, en, dan, en dan kan dat problemen voor een minister uh, opleveren... omdat hij of zij uiteindelijk politiek verantwoordelijk is natuurlijk. Okay. Even naar die vragen. Wat is eigenlijk de belangrijkste vraag... die u nog be be beantwoord wilt hebben? Dat is de kernvraag. Nou, de heer Van Baalen uh, hintte daar al een uh, beetje op. Uh, de kernvraag blijft toch... was het nu echt nodig... op dat moment... Hè, met die urgentie... Uh, die meneer uh, daar weg te halen? Uh, en, en dat vind ik nog steeds niet overtuigend... Aangetoond. Hè. Je kan je dus afvragen: was het überhaupt nodig om hem daar weg te halen? Nou, daar moeten we het nog over hebben. Maar je kan je ook afvragen: had men niet nog een dagje kunnen wachten? Waarom was het zo urgent om niet eens af te wachten wat de eigen veiligheidsdienst over dat gebied uh, te melden had? Ja. Um, nou ja, dat zijn uh, denk ik wel cruciale vragen. En niet alleen maar om uh, uh, na te kaarten. Mij ja, maar dat gaat is het vooral een beetje om... het gevoel: hè, van ja, die mensen ja. zijn gelukkig weer terug allemaal. Ja. Ja, er is uh, er heel is... wat aan de hand in de wereld, laten we ons daarop concentreren. Kan ja, je ook ja, zeggen? Juist daarom. Er is heel Heel wat aan de hand in de wereld. Zeker in de Arabische wereld zal volgens mij in de komende twintig jaar nog heel veel aan de hand blijven. Dus het kan best dat wij nog eens genoodzaakt zullen worden om Nederlandse militairen in te zetten. Bijvoorbeeld ook om Nederlanders uit benarde situaties te halen. En dan moeten we wel zeker weten dat wat hier mis is gegaan zich niet nog een keer gaat herhalen. Want ja. deze keer is het goed afgelopen, maar het had ook heel slecht af kunnen uh, lopen. Is het niet zo dat de oppositie een zwakke plek ziet in het kabinet waarvan ze denkt dan gaan we eens even lekker op staan stampen? Um, nou, uiteraard is het zo dat bij iedere politieke discussie de oppositie kijkt... waar hebben ze fouten gemaakt en daar moeten we op letten. Maar hier zijn ook wel gewoon objectief gezien fouten gemaakt. Oh ja. Dat geeft het kabinet zelfs toe. Maar noemt u meneer Hille aangeschoten wild? Nee, dat, dat zijn geen termen. Ik weet dat die bij ons politieke jargon uh, horen. Maar in dit onderwerp en in deze situatie uh, wil ik zo clean mogelijk dit proberen te beoordelen. Ik zie ook dat de heer Hille in politieke problemen uh, verkeert... Maar hoe dat afloopt zullen we denk ik dinsdagavond weten. Ja, en het verschil tussen uh, aangeschoten wild en in politieke problemen is... Ja, aangeschoten wild, dat, dat, dan, dan, dan roep je bewust dat beeld op van Hans van Mierlo... van hè, die wilde beestenlucht, van uh, we gaan dus ons allemaal als een roedel wolven... op uh, dit gewonde dier uh, storten. Heel is een stevige vent uh, met heel veel politieke ervaring. Hij heeft nu uh, een aantal uh, fouten uh, uh, ja, op zijn bordje liggen... waar hij politiek verantwoordelijk voor is. En ik ben heel benieuwd hoe hij daarmee om zal gaan. En ik hoop wel dat hij ons helpt om de onderste steen boven te krijgen. Want dat gevoel heb ik nog nog steeds niet. Ja. Ambtenaar op de Fincie en ook uh, vakbonden zeggen hij moet blijven. Er zit een enorme bezuinigingsoperatie aan te kopen van een miljard euro. Is dat een goede reden, meneer Van Balen, om nu te zeggen van we houden hem. Nou ja, niet uit de wind, maar uh, er is geen reden om hem weg te sturen. Want er, er komt gewoon een belangrijke uh, bezuiniging maar, maar, aan. Dat is dus de afweging waar elke Kamerfractie voor staat. Dat is dus niet een afweging van. Ambtenaren van bonden, maar van de Tweede Kamer. En die mogen dat meewegen, dat is hun eigen verantwoordelijkheid. Uh, ik zou wel willen dat ook de vakbonden en de ambtenaardefensie... goed nadenken of zij hun politieke meederen. dat is de minister... altijd snel, adequaat en goed informeren... zodat die minister maatregelen kan nemen. Dus u zegt ze kunnen beter goed da, da, voor hem zorgen... dan nu zeggen dat hij moet blijven? Ik vind dat blijven, dat bepaalt de Kamer. Dus zij moeten nadenken hoe kunnen we zorgen... dat die minister zo goed geïnformeerd is... dat hij maatregelen kan nemen als dingen niet goed lopen... en de Kamer goed gaan informeren. Dat zou ik uh, een advies willen geven... aan degene die zich ja. over deze zaak nu uitspreken. Meneer Timmermans, vindt u het raar dat ambtenaren en vakbonden... zich zo pontificaal achter een minister opstellen? Nou, ik heb dat, denk ik... je zult dat bij andere departementen niet snel meemaken, dat ambtenaren uh, mailtjes naar Kamerleden sturen. Hè, dat is mij vandaag ook overkomen. De voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren. Die zegt, uh, uh, Kamer, jullie moeten uh, de minister laten zitten. En dan denk ik... Uh, meneer, Doe verzichten met mijn baas. U bent, ja, u bent, u bent ambtenaar. Uh, de politieke relatie bestaat niet tussen u en mij. Die bestaat tussen uw minister en mij. Maar en wat u zegt nou ja, het is heel apart uh, bij uh, Defensie. Als je dan verder leest, mailtje van deze meneer... dan staat er in feite in... Uh, ik uh, als vertegenwoordiger van de marine... denk dat mijn marine er beter afkomt met deze minister... Ah. dan met een andere minister, dus laat hem alsjeblieft zitten. Ja. Dus dat zit er wel, wel achter. Maar ik denk dat deze meneer niet helemaal helder... de verhoudingen voor ogen heeft. Als nee, ambtenaren doet. en vakbonden moeten dat niet doen. Zegt nee, kijk, van een vakbond... als dat mensen zijn die dus niet in loondienst zijn... of niet, niet zeg maar uh, onder gezag van een minister, vind ik iets anders. Als je ja. van buiten komt, mag je dat soort dingen zeggen. Maar als je uit de organisatie komt, heb je, je van dat soort commentaar te onthouden. Ja. Vind ik. We hebben dus die kwestie met de helikopter... en dan zit die artikel 100 brief eraan te komen over wat Nederland daar precies gaat doen. Ja. Meneer Pechtold van D66 heeft gezegd... Ja, dat moeten we echt uit elkaar gaan houden in die zin. Dat de eerste helder moet zijn wat er met de helikopter precies is gebeurd... voordat we gaan praten over die artikel 100 brief. Ja, precies. Bent u het daarmee eens? Daar ben ik het hartstikke mee eens, omdat ik wil dat de minister van Defensie... Uh, boven iedere politieke discussie over zijn functioneren staat... op het moment dat we weer zo'n artikel 100 brief uh, bespreken. Maar Waar dan mee is bedoel... hij dan toch aangeschoten wild nu. U zegt in deze ja, maar, omstandigheden, in maar, deze problemen... Ja, kan hij niet zo'n artikel 100 brief bespreken. Uh, dat vind ik. Uh, ook omdat dat in de afgelopen dagen nogal geëscaleerd is. Dat heeft te maken met die brief waar u ook al naar verwees... van de commissie Toezicht op de Inlichting en Veiligheidsdiensten... die dus iets anders zegt dan wat de minister ons eerst gemeld had. Maar al die dingen moeten eerst echt opgelost zijn. En dan kan de minister, als hij dat overleeft... frank en vrij weer zijn functie ja. uitoefenen. Maar moet hij dan ook daar excuus voor maken? Of, of verwacht u iets heel concreets van hem... Wa wa waardoor u kan zeggen, oké, okay, nu kan ik weer een beetje verder? Nou ja, ik zei, ik zei u net al, de onderste steen moet boven... Over. De Kamer heeft breed, denk ik, en dat is niet alleen de oppositie... nog steeds het gevoel dat we niet alles weten. Ja. Laten we daar eens mee beginnen. En vervolgens kunnen we kijken wat daarvan de politieke consequenties zijn. En vervolgens kunnen we kijken of de minister bereid is... ook dat voor zijn rekening te nemen. En dan maken we de rekening op. Ja, maar stel nou dat er toch iets meer tijd uh, nodig is... om die onderste steen boven te krijgen. Moeten we dan wachten met vliegen boven Libië? Nou, ja, kijk, um, het is wel zo dat inmiddels uh, de Nederlandse krijgsmacht... op basis van uh, ook goedkeuring van de Kamer... Uh, het wapenembargo helpt uh, overeind te houden. Dus men is daar wel actief. En natuurlijk uh, begrijp ik dat men zegt... ja, maar wij willen ook die no-fly-zone helpen in stand houden. Dat begrijp ik. Maar we hebben nu wel nog een politieke kwestie... Uh, die zeer relevant is, want die direct betrokken minister betreft... die eerst moet worden opgelost. Ja, meneer Van Balen mee eens? Nou, het kan natuurlijk niet heel lang duren. Want je bent met de NAVO in gesprek. Er moet een, een besluit komen... En dat heet dan officieel artikel 100 brief aan de Kamer. Kamer zegt ja of nee tegen dat besluit. Uh, dus daar kun je niet nog eens weken over, over gaan doen. Nee. Maar ik denk dat het prettiger is als deze kwestie eerst uit de lucht is. Ja. Uh, want nogmaals, uh, je moet al zo ongelooflijk veel energie steken... in zo'n uh, besluit tot uitzending, zo'n artikel 100 brief. Uh, dus dan is het vervelend als er meer dingen meespelen. Oké, okay, dus je moet het proberen los te koppelen van elkaar. Dan even naar die missie in Libië. Meneer Van Balen, wat is het einddoel? Wanneer is de missie klaar? Nou, ik, ik spreek dus eventjes gewoon... Nee, dit is naar, helder, nee, nee, Nee, maar ik spreek even naar, naar mezelf hoe ik kijk. Uh, het grote probleem is Gaddafi. Uh, dus Gaddafi die blijft zitten in een deel van Libië. of in geheel Libië. Uh, dat zal geen oplossing bieden. Uh, dus uiteindelijk is uh, alles klaar als hij weg is. Hoe die dan ook weggaat. Maar het betekent niet, en dat zegt ook het Libisch Verzet. Alsjeblieft, geen buitenlandse grondtroepen. of in ieder geval geen grondtroepen. Uh, bijvoorbeeld uit westerse landen. Want dat helpt Gaddafi. Dan kun je zeggen: daar komt de NAVO, daar komt het Westen. Uh, dus zullen. Uh, maar dan wel een no-fly zone totdat hij weg is? Totdat inderdaad uh, hij geen bedreiging meer voor zijn bevolking is. En nogmaals, dat is interpretabel. Hè. De een zal zeggen, nou, zolang er niet gebombardeerd wordt en niet geschoten wordt... Uh, en daarna kan hij dan Vlijsland vertrekken. Ik denk dat pas als Gaddafi vertrokken is... dat dan ook alle maatregelen kunnen worden opgeheven. Uh, en over grondtroepen en gronddoelen... Ja, ook dat is een hele discussie die je heel goed moet ja. voeren met de NAVO... wat je wel en niet doet. Meneer Timmermans, wanneer is, wanneer is de actie klaar? Nou ja, kijk, de actie is klaar als het mandaat dat gegeven is... door de Verenigde Naties is uitgevoerd. En dat mandaat... Heeft alleen betrekking op het stoppen van het geweld tegen de eigen bevolking. Ik heb daar ook in het debat voortdurend de nadruk op gelegd. omdat op die basis de coalitie ook met de Arabische wereld in stand blijft. En het slechtste wat ons uh, kan overkomen als Europeanen en Amerikanen. is ja. dat die coalitie, coalitie helemaal uit elkaar valt. En dit weer wordt gezien als een uh, pseudo-imperialistische ja. move van het Westen om Libië uh, te bezetten. En als dus, we doorgaan tot Gaddafi weg is, zal de Arabische wereld dat zo uitleggen? Ik, ik ik denk dat als we als westerse uh, leiders voortdurend blijven roepen... Gaddafi moet weg, uh, gaat men in de Arabische wereld... maar ook in China en in Rusland steeds sterker het vermoeden koesteren... dat het het westen gaat om het controleren van Libië... en niet om het beschermen van de bevolking. Dus het westen moet uiterst voorzichtig zijn hoe we met deze kwestie omspringen. Nou, maar zegt u eigenlijk in andere woorden toch niet hetzelfde als uh, meneer Van Balen? Nou, ik, zeg, ik zeg de heer Van Balen nadat zijn analyse klopt... dat het op dit moment zeer moeilijk voorstelbaar is dat een Libië waar Gaddafi blijft niet in uh, zeg maar een, een burgeroorlogachtige situatie blijft. Van de andere kant zeg ik ook... sommige dingen uh, moet je een mandaat van hebben... van de internationale gemeenschap. Dat is de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Het is historisch dat het nu voor het eerst is gelukt. Maar dat is broos. Maar je moet dat wel als een kastplantje koesteren. Dus niet te snel zeggen... wij gaan ervoor zorgen dat Gaddafi weggaat. Want dan maak je iets kapot dat in potentie... in de komende twintig jaar ons zeer goed kan dienen... in de hele Arabische wereld. Oké, okay, meneer Van Balen, daarna door naar Syrië? Uh, nou, op dit moment niet. Kijk, er waren redenen en er zijn redenen om op te treden... zoals er opgetreden wordt in Libië. Het betekent niet dat je dan zegt... nou, dan zullen we ook nog uh, Syrië, Jemen... en er zijn nog wel wat landen te noemen, er even bij nemen. Dat is precies om dezelfde reden die Timmermans geeft. Er wordt al met ogen naar het westen gekeken, dus uh, we moeten niet een soort boodschappenlijst hebben. Uh, uitsluiten kun je het ook niet, maar het zal... Ook een probleem zijn wat bijvoorbeeld door landen als Egypte... En minder mate Tunesië moet worden aangepakt. Ook die landen. Door die landen zelf. Die, ja. die, die, die, die zijn Egypte ook niet Nee, maar Egypte is een belangrijk land. Dus die kunnen dingen doen. Die kunnen ook pressie uitoefenen. Dus je moet de Arabieren, de Arabische landen maatdrukkelijk betrekken. En het kan niet een soort schoonmaakactie zijn van het Westen. Meneer Timmermans, heel kort, moeten we door naar Syrië? Um, nee, dat zie ik uh, niet zitten. Ik denk wel dat het belangrijk is dat de Arabische Liga, de Arabische landen... een hoofdrol blijven spelen in het bediscussiëren... van hoe de toekomst van dit soort landen uh, moet worden ingericht. Je kunt bijna samen... In een kabinet. Frans Timmermans <laughs> en Hans van Waarden. Het <laughs> zou in ieder geval heel gezellig zijn. Ja, kan ik u dat voorzetten. is zeker. Hartelijk dank. Beide. Tot uw dienst. Justin Bieber, voor alle mensen boven de 20, Bieber is een poppidol van 17 met wereldwijd miljoenen fans, voornamelijk meisjes en dit weekend treedt hij op in Nederland. Hester Cavallo, popjournalist bij Ns Handelsblad. Goedenavond. Goedenavond. Wie is Justin Bieber? Nou ja, Justin Bieber is dus een, een, een uh, jongen van net 17 en uh, met nog net niet de baard in zijn keel. En met uh, beeldige grote bruine ogen en een uh, heel belangrijk, ook een hele kapsel <laughs> uh, van naar voren gefeunde plukjes. Hij heeft pas een beetje korter geknipt, dus iets, nu iets minder uh, opmerkelijk. En hij kan uh, uh, goed zingen, dansen, rappen. Hij wordt begeleid door een uh, groot en uh, belangrijk team van uh, managers, songschrijvers... die niets aan het toeval overlaten. En uh, die komen ook uit de R&B-hoek en die hebben hem dus ook Rhythm helemaal... Blues, ja. Ja, helemaal gegroomd. Ze komen uit de hoek van Usher en uh, Rihanna. En gegroomd betekent? Uh, nou, helemaal gevormd eigenlijk uh, naar de mal van de R&B, zou je kunnen zeggen... Maar dan is dit dus een, een jonge, uh, blanke jongen. En dat is toch wel een belangrijk verschil. Uit Canada, hè? Hij komt uit Canada. Ja. Uh, maar ja, hij is dus uh, anders dan de meeste R&B-zangers, is hij wit. En in die zin is hij een beetje vergelijkbaar met Justin Timberlake. Oké. Okay. Uh, dat trekt toch nou eenmaal een groter publiek. He. En dat is dus ook gebeurd. Maar is die helemaal bedacht of is het echt? Nou ja, hij is van oorsprong... Uh, ooit is hij zelf echt begonnen. Hij was, deed mee met talentenjachten in zijn woonplaats... in de provincie Ontario in Canada... Uh, bij Dorpsfestijnen. En daar maakte hij filmpjes van. En die plaatste hij zelf op YouTube... vanuit zijn jongenskamer. Okay. En dat is opgemerkt door Scooter Brown... een manager uit Atlanta. En die heeft hem toen uh, gebeld of gemaild... en gezegd van... Van Justin, ik zie een mooie toekomst uh, voor ons samen. En hoe lang is dat geleden? Nou, het was hij 14 of zo. Twee, drie jaar geleden. Ja. En dan kan het ineens heel snel gaan, kennelijk. Ja, toen is het dus, uh, hij heeft al die tijd dat hij in Atlanta uh, woonde en bezig was met zijn, het voorbereiden van zijn carrière, uh, heeft hij steeds zijn filmpjes is hij blijven plaatsen op uh, YouTube. Dus in die zin was hij echt, hij is echt een, uh, een kind van zijn generatie. En hij heeft contact gehouden op die manier met zijn achterban. Ja, sociale media, internet is heel belangrijk. Ja, dus toen eindelijk die. De plaat uitkwam, toen kenden alle fans of zijn aanhang kende die liedjes al via die postings op YouTube, maar ging alsnog die plaat kopen, omdat ze een soort van trouw met hem hadden opgebouwd, ja, ja. althans dat voelde ze zo waarschijnlijk. Ja. En dat is dan ook een beetje zijn geheim? Nou ja, het is wel een van de ingrediënten. Nou, ik denk dat het belangrijkste is, blijft gewoon dat het een ontzettend leuke jongen is... die ook wel wat kan en ook leuke liedjes heeft, als je ervan houdt. Ja. Maar uh, het is wel een van de factoren geweest die hebben meegeholpen. Ja. Ja, ja. Aan de telefoon is ook presentator en talentscout Henk-Jan Smits. henk, Jan Smith. henk Jan, goedenavond. Goedenavond. Ja, zeg het maar. Heeft hij talent, Justin Bieber? Ja, laten we beginnen met wat een prachtige biografie is hier omschreven. Want ik heb daar niets aan toe te voegen. Heeft hij talent? Ja, hij heeft ontzettend veel talent. En daar is het inderdaad, zoals hij al zei, mee begonnen. Dat hij, hij is echt opgemerkt via YouTube en uitgenodigd om naar Atlanta te komen. En daar eens even te kijken en te werken aan een repertoire voor hem. En toen is er inderdaad wel een heel team achtergezet die hem helemaal heeft gevormd en uh, wat ook heel slim is gedaan in die tijd werden uh, niet uh, dan kun je hem natuurlijk met de meest geavanceerde apparatuur filmpjes maken ja. en die op YouTube zetten. Maar het is bij hem zelf begonnen, zeg jij? Met met krakke cameraatjes alsof die nog helemaal niet door een team werd begeleid, hebben ze die filmpjes nog steeds op YouTube gezet. Waardoor okay. het nog heel erg uh, ...leek alsof het vanuit de huiskamer was gemaakt. Ja. En dat is heel slim gedaan, want daarmee werd er gesproken... ...en werd, uh, ze hebben heel goed gebruik gemaakt van social media, via Twitter... Ja. ...werden er allemaal nieuwtjes naar, binnen, naar, naar buiten gebracht. En zo is het merk Justin Bieber wel geboren. En hoe lang, maar, kan, hoe lang kan het bestaan, denk ik, jan Ja, dat vraag ik mij ook af. Ik denk dat, hetgeen, dat het over tien jaar uh, niet meer bestaat... ...omdat de kids die hem nu interessant vinden... Uh, dat, op een gegeven moment vinden ze Justin Bieber kinderachtig. Ja. En ik denk dat Justin Bieber uh, heel erg... Um, nou, de, de kans is heel erg groot dat op een gegeven moment de onderkant niet meer erbij komt... en de bovenkant, uh, nou niet afsterft, maar op een gegeven moment naar een ander, uh, ja. ander oh. idool overgaat. Maar waarom de taal kan van het publiek is niet zo groot. Meer. Maar waarom dat kan Madonna wel een hele generatie mee? En K3 kan heel lang mee. Die, die weten ook steeds een nieuwe doelgroep aan te spreken. Waarom kan hij dat niet, denk je? Nou, omdat uh, ik denk dat hij hetzelfde als K3 krijgt. Dat dat ook op een gegeven moment steeds minder wordt. En dat gaat K3 nog steeds heeft heel goed, niet toch? Meer de ja, maar die heeft toch niet meer de populariteit van vijf jaar geleden. Ja, dat weet omdat... ik niet. Mijn dochter vindt nog heel leuk. Hm. <laughs> ja, nou, mijn hm. dochter is er ook geen. Maar die is nog meer van de ouder. Maar ja. hm. nee, het is, ik denk dat, het, uh, uh, dat hij nog best heel lang... Hij heeft het voordeel dat hij niet uit elkaar gaat, wat K3 mm -hmm. wel kan doen. <laughs> ja. uh, het wordt geen K2. Maar de baard maar, is ik keel bijvoorbeeld, is dat gevaarlijk? Wat zeg je? De baard in de keel, is dat gevaarlijk voor hem? Het ligt eraan. Ik denk niet dat het zo gevaarlijk is. Ik denk, ik denk dat dat wel meevalt, dat hij dan op, op een gegeven moment, als hij goed begeleid wordt en zijn talent goed gebruikt, kan hij nog steeds deze liedjes zingen. Uh, misschien op een iets andere manier zal hij gaan zingen, maar ik heb zelfs gehoord dat er zangers zijn met poliepen op hun stem die Kijk, geopereerd worden en we? gewoon weer te kunnen ja. doorgaan. Dus, uh... Hester Cavaljo, sommige fans die zien het optreden morgen... echt als het hoogtepunt uit hun leven. Hoe ver gaat die biebermania? Uh, overmorgen is het overmorgen, uh, zondag. Sorry, ja, ja. Ja. Zondag is hij in, in Rotterdam, ahoy. Uh, hoe ver gaat de, de biebermania? Yeah. Um, nou ja, dat kan ik pas na zondag zeggen. Want dan ga ik uh, kijken om het met eigen ogen te, te aanschouwen. Um, maar ja, nou ja, ze zijn uh, helemaal uh, hout op de botel uh, van hem. En er wordt eindeloos op Twitter alles gevolgd en via Facebook en YouTube en alles wordt bijgehouden via Hives. Eindeloos veel met elkaar gecommuniceerd. Maar wat ik merk, ik heb zelf twee dochters die er helemaal uh, weg van zijn. Dus ik weet om daardoor een en ander van. Maar via Hives bijvoorbeeld wordt nu, is nu al een heel programma samengesteld door de meisjes onderling. Wat ze allemaal gaan doen tijdens het concert. Oof. Dus ze hebben, bij het tweede nummer worden er hartjes omhoog gestoken: ah. Paarse hartjes van karton. In het eindnummer wordt een, een koor aangeheven van Justin, we love you. Dus het is allemaal nog wel enigszins uh, ja, binnen de perken van de. Uh, het is niet al te extreem. Nee, denk maar ik, ik hoorde wel dat nee, er ook ambulances klaarstaan. Ja, doen, doen maar. Gaat verder dan Doe Maar. Ja, nou ja, maar ja, Doe Maar ging ook heel ver, toch? Ja. Ook meisjes huilen en elkaar vertrappen bijna voor het podium. En ja, dus ik, ik ben heel benieuwd hoe het zondag eraan gaat. Er zijn heel veel voorzorgsmaatregelen genomen, hè, Met dranghekken en alleen maar zitplaatsen. En ambulances Ahoy. toch ook? Ambulances staan klaar, ja. dus er kan weinig, kan weinig misgaan. Toch zijn er ook mensen die uh, Justin Bieber haten, heb ik me laten vertellen. Hoe komt dat? Ja, nou ja, dat is natuurlijk altijd, ja, altijd zo. De meeste jongens vinden er natuurlijk niks aan. Want <laughs> alle meisjes zijn bezet ja, in hun vervelend. hart. En uh, de jongens hebben er alleen maar last van. Dus dat zijn bedreiging. al te beginnen. Een <laughs> hele grote bedreiging. En Jan Smits, ja? Ja, voor de jongens een bedreiging bedoel je? Ja, dat is, dat is natuurlijk. Uh, eigenlijk is een, een, een grote ster, zeggen ze. Een jongen moet hem willen zijn en een meisje moet hem willen hebben. In dit geval willen jongens helemaal geen Justin Bieber zijn. Die zien alleen maar dat die meisjes alle aandacht aan Justin Bieber geven. En die denken: en ik dan? Ja. Dus vandaar dat hij waarschijnlijk door heel veel jongetjes gehaat wordt. Ja. Maar uh, echt haten. Ja, er zijn natuurlijk ook heel veel muziektoeristen die zeggen dat het walgelijk is. En die, die haten het misschien ook. Maar wat maakt het uit als je zoveel miljoenen meisjes aan je kan binden... en ja. zoveel platen ja. verkoopt in deze tijd? Is dat is ja. toch wel heel bijzonder. Hester, neem jij ja. je dochters mee? Ja, zeker. Okay. Heel veel sterkte. Dank je wel. Hartelijk dank. Hester Cavaljo, popjournalist bij NRC Handelsblad en talentscout Henk Jan Smits. Het is vijf voor twaalf. Wordt Marco van Basten Frank Rijkaard of misschien de Braziliaan Tico... de nieuwe trainer van Sporting Lissabon? Morgen wordt de voorzitter van de Portugese voetbalclub gekozen... en alle kandidaatvoorzitters hebben een eigen trainer aan zich gebonden. Ik ga praten over deze spannende dag met Marco van Basten en Frank Rijkaard. Goedenavond allebei, Marco. Ik zag je van de week op een persconferentie... en je werd daar gepresenteerd voor uitzinnige fans... alsof je al trainer geworden was. Ja, dat de mensheid tot zoveel in staat is eigenlijk wel, wel triest. Het lijkt me niet de bedoeling dat we met elkaar op die manier omgaan. Tragisch. Zie je het echt zo, of vond je het stiekem toch wel leuk? Dat zijn wel momenten waarin je jezelf uh, ja, wel heel erg uh, gewaardeerd voelt... en heel erg uh, happy bent. Frank, de kandidaatvoorzitter die jou gaat voordragen... deed niets aan promotie. Voel je je in de steek gelaten? Ik voel me nooit in de steek gelaten, nee. nee. Het gaat mij ook niet om, uh, om uh, wat je eventueel Het gaat erom wat, uh, wat ik zelf doe. Ja, dat, dat spreekt me eigenlijk meer aan. Alles eromheen vind ik wel een beetje gedoe. Maar, door je zo bescheiden op te stellen, zeg je eigenlijk... Kies maar voor Marco. Ja, nou goed. Dat, dat, uh, maar is dat een vraag aan mij? Dat is meer uh, een, een opinie. Iemand die iets zegt. En uh, ja, ik denk dat iedereen uh, kan zeggen wat hij wil. Je, je hebt natuurlijk heel veel meningen daarover. Wat voor uh, voetbalfilosofie heb jij voor Sporting, Marco? Ja, het is denk ik niet verstandig om daar nu op in te gaan. Maar heb je helemaal geen filosofie dan? Nou, ik zou zeggen, ik zou willen, iedereen willen adviseren om uh, hun, hun eigen wereldje, dat, om dat zo goed en zo, zo ja, lief mogelijk in te vullen. En als iedereen dat doet, dan denk ik dat het goed komt met de hele wereld. Frank, hoe ga je het aanpakken bij sporting? Dat weet ik nog niet. Ik wil eerst uh, toch wel een paar weekjes vakantie uh, vieren. En, uh, en dan... Nou, het is niet eens dat ik erover na zit te denken hoor. Uh, misschien dat dat uh, na een paar weken verandert en dat er zich mogelijkheden voordoen. Maar op dit moment is dat gewoon niet zo. Daar uh, ben ik er ook niet in, in geïnteresseerd. Denk je dat je een kans maakt Frank? Ja ik heb wel uh, goede hoop. Ik geloof er wel in. Het, het, het zou zomaar kunnen. Uh, en jij Marco, waarom zou jij gaan winnen? Ik heb nog een heel uh, leuk jongensgezicht. Marco van Basten en Frank Rijkaard bij de hartelijk dank. Ja, en hier in de studio zitten twee mannen heel druk te lezen... want de 124 antwoorden op de 124 vragen van de Tweede Kamer... over de evacuatie uit Libië zijn inmiddels gekomen. hans uh, hoe hoeveel ben je? Nou, ruim uh, op twee derde. En? Nou, kijk, als je uh, de vragen zo ziet tot dusver... is er vooral een heel uitgebreid uh, de tijd genomen... om nog eens een keer het hele verhaal te doen. Uh, alsof de vragen die uh, gesteld zijn in de loop van de tijden wel beantwoord... Uh, waren via, via andere manier dat het nog niet voldoende is gebeurd. Eén uh, ding die heel erg bij blijven hangen is natuurlijk de vraag... Waarom, waarom moest het nou per se op dat moment uh, in zo'n krappe tijd enzovoort? Nou, uh, bij vraag 17 van de 124 staat dat er uh, uh, sprake was... van een zogenaamd kantelmoment in de situatie in Libië... dat je uh, steeds meer zag dat... Uh, kadhaffi-mensen uh, uh, in strijd raakte met uh, rebellen. Dat de situatie steeds onoverzichtelijker wordt. Een nu-of-nooit gevoel. Een nu-of-nooit gevoel. En dat werd nog eens een keer uh, versterkt... door het feit dat ze contact hadden met uh, de evacuee... die opgehaald zou moeten worden, plus het feit dat er een boot voor de kust lag, lag waar een helikopter op stond... en zo dat de actie ook echt gedaan kon worden. Klinkt niet als iets nieuws. Klinkt niet als iets nieuws, maar nog eens een keer een duidelijke onderbouwing... van de kant van het kabinet waarom het moest gebeuren. Ja, Frans Timmermans, eerste reactie. U bent er ook nog druk te lezen op uw telefoon. <lacht> ja, U zei straks, ja. de kernvraag is waarom moest het op dat moment op die manier... Ja, daar, daar heb ik, ik heb meteen naar die antwoorden gezocht. Daar ben ik eerlijk gezegd niet veel wijzer geworden. Men zegt het nog eens hetzelfde, maar dan met meer woorden. Maar men geeft mij geen concrete aanwijzingen... behalve een algemene analyse van het gaat steeds slechter. Maar zou dat het dus geweest kunnen zijn? De inschatting van we moeten het gewoon nu doen? Of ja, zegt u dat is niet genoeg? Ja, maar, maar je moet dan altijd een afweging maken. Hè. Het gaat nu steeds slechter. Maar is het morgen... Nog zo, Ik kan het niet wachten tot morgen dat we dan wel dat ministerie kunnen bereiken... om een toestemming te krijgen, om een vlucht te, te sturen. Ja, die inschatting. Ik kan nog steeds niks vinden dat het echt absoluut noodzakelijk nee. maakt. En dan op dat heeft moment. de minister een politiek probleem, wat u betreft? Ja, dat denk ik wel. Uh, althans, hij, hij misschien heeft hij nog meer informatie. We hebben het debat ook nog niet gehad. U gaat misschien... nog meer vragen stellen. Het waren er maar nou, 24. Nee, niet, niet nog meer vragen. Maar op dit punt moet hij echt preciezer okay. worden. Het is niet precies genoeg. Hans, nog meer nieuws in de brief? Nou ja, nieuws. Ook uh, staat er helemaal uh, niets nieuws in over het feit waarom er niet meer gebruik is gemaakt of niet is gewacht of, op, op uh, ja. de informatie van de militaire inlichting en veiligheidsdienst. En waarom zonder die informatie besloten is om het toch maar even snel te doen. Ja. En waarom nu pas die antwoorden? Heb je daar nog iets over gehoord? Nou ja, je kan heel uh, veel uh, erachter zoeken van... laten we het zo laat mogelijk ja. doen, want ik kan het niet uitgebreid... in het, ja. in het oog besproken worden. Ja. Ja. Uh, maar goed, uh, het, ja, ja, het kan ook zijn dat, dat dat gewoon heel veel tijd heeft gekost... om juist de meningen van buitenlandse zaken en Defensie... goed op elkaar af te stemmen. Dat niet een van de ministers met een duidelijke beschuldigende... Okay. naar de andere wijze. Maar voorzitter, waar jij nu weet, niet veel nieuws in deze... Bij de... Antwoorden in die 124 antwoorden. Met de kennis van nu zeg ik ja. Oké, okay. Hans-Anne <laughs> en uh, uh, Frans Timmermans, beide. Heel hartelijk dank dat oh, jullie zo snel al is. even wilden reageren op dit laatste nieuws. Einde van het oog, straks is er Casa Luna, daarin is Ola Mafalani te gast. Zij is regisseur van het Noord-Nederlands toneel over Theresa's. Morgen zijn we er weer, dan zit hier Stefan Sanders. Goede wat ik nog te zeggen hätte, dauert een zigarette. en een laatste glas im steen. Kom zaterdag 26 maart naar de NVM Open Huizendag. Kijk op funda.nl Als TV of radio-adverteren voert u campagne met een doelstelling.